Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vakbonden zijn ontevreden over het van V&D. Dat overleg is zojuist afgelopen. De bonden zeggen dat het warenhuis vasthoudt aan de voorgenomen loonsverlaging... en daarom willen ze naar de rechter stappen. VND verkeert in geldnood en voert momenteel koortsachtig overleg met alle betrokkenen... waaronder de banken en de verhuurders van enkele panden. Het was voor het eerst sinds donderdag dat ook de vakbonden weer aan tafel zaten. In het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam is de MRSA-bacterie ontdekt. De verpleegafdeling cardiologie is daarom afgesloten. Er lagen ongeveer 10 patiënten, een deel van hen kon naar huis. De rest is in quarantaine geplaatst totdat de afdeling is schoongemaakt. Dat duurt ongeveer een week. Volgens het Erasmus ziekenhuis is de besmetting veroorzaakt door twee medewerkers. Die zitten nu thuis. De MRSA-bacterie is ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daardoor moeilijk te bestrijden. Voor mensen met een zwakke weerstand kan de bacterie gevaarlijk zijn. In Zwitserland heeft wielrenner Rohan Dennis het werelduurrecord verbroken. De 24-jarige Australiër reed ruim 52,4 kilometer per uur... en verbeterde het oude record van de Oostenrijker Matthias Brentle... dat sinds oktober op 51,8 kilometer per uur stond. De Nederlander Thomas Dekker doet later deze maand een aanval op het werelduurrecord. Zijn poging is op een wielerbaan in Mexico. In de eredivisie staat Feyenoord na een 2-1 overwinning op SC Cambuur weer op de derde plaats. De Rotterdammers kwamen vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van El Ahmadi. In de tweede helft scoorde Kazim Richards de 2-0. Toen cambuur spits ook naar naar na een klein uur rood kregen, leek de wedstrijd gespeeld... maar door een doelpunt van invaller Barto bleef het toch nog spannend. Het weer, af en toe zon, het is 5 tot 7 graden. Morgen is de kans op regen iets groter en is er weinig zon... en het blijft een graad of 6. Dit was het NOS Journal. D.F.M. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dan zegt ze tegen mij, je wordt ouder, papa, ja. Als je deze muziek nog kent uit je jeugd... en je weet dat dit plaatje alweer 32 jaar oud is... dan gaat dat toch wel snel, hoor. Jullie de Daryl en Joan en Adults Education. Het is 6 over vier. het derde laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Zoals je van ons gewend bent, rond de klok van half vijf... het dier van de week. En deze week luistert hij naar de naam Raffi. Het gedicht van de week, om een kwart voor vijf, ja... Uh, uh, het is een uh, ingezonde stuk, zou ik bijna zeggen. Uh, dit is een gedicht van uh, dichter aan zee Ada Mol. En uh, gisteren tijdens de receptie las de uh, burgemeester dit gedicht voor. Dus wij zijn zo vrij om dat om kwart voor vijf. Het wordt het gedicht van het jaar. Kijken of jij het ook weer zo goed kan. Voetsporen, dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Kwart over vier hebben we natuurlijk een uh, pit report. Uh, zoals gezegd, uh, half vijf uh, dier van de week. En wellicht nog wat zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk de eindstanden... Uh, en uh, uh, van de vandaag verspeelde wedstrijden in de Eredivisie. Dus er genoeg reden om ook het komende uur op af te stemmen op uw eigen lokale zender, ZFM. Ja, maar even Albert, je zei net dat er gescoord is in een uh, bepaalde ja. wedstrijd. Maar ik zie hem nog steeds niet uh, bijgewerkt. Nee, die mensen daar op tv zijn niet zo snel als ik. Nou ja, of hij is afgekeurd. Nee, kijk. Nou, nou wacht even. Ik ben er zo achter. Hoor. Ja, ja, 81ste kijk. minuut, 1 tegen 1. En uh, wie hebben we gescoord. A.L. Ghazi heeft gescoord. En uh, Overgoor heeft tegengescoord. Go -in Eagles, Ajax momenteel. E Volgens mijn app 1-1. Volgens jouw app 1-1. <laughs> nou, kijk. <kan je. laughs> <laughs> we horen hier straks wel. Hier is DM en Skinny Dipping. Let's go. Nou, verlos ons uh, vos. He, de ene website zegt 0-1, de andere 1-1. En uh, Teletext zei uh, 0-1. Maar wat zeggen ze nu? Go ahead, Eagles. Ajax. 1-1. 1-1. Gelijkspel dus bij die wedstrijd. En uh, ja, die duurt nog maar een paar minuten. Dus een paar laatste spannende minuten. En we blijven ze volgen. Hier bij Zalve op Zondag. En hier is Michael Jackson en Off The Wall. Op zich van de gelijknamige LP hoor. je Michael Jackson met Off The Wall. Dit is, dit, dit is ZFM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. ZFM Race Radio. Pit Report. Ja, en het is tijd voor uh, race nieuws. Pit Reports bij ZFM. Allereerst nieuws over Guido van der Garde. Guido van der Garde zal aanstaande maandag op het circuit van Valencia testen in een GP2-auto... van Campos Racing. Ik ben blij met de invitatie. Voor mij is dit de beste manier om fit in de... en in het ritme te blijven. Al dus de Amsterdammer die benadrukt komend seizoen zeker geen GP2 te gaan rijden. Rood licht voor Marussia. Een doorstart van de noodlijdende Formule re 1-renstal. Marussia is vooralsnog van de baan. Enkele andere teams die uit de koningsklasse van de autosport hebben hun veto uitgesproken... over een rentrée van een, de Russische formatie die vorig jaar failliet werd verklaard. Keterum, toch in de uitverkoop. Renstal Keterum keert dit seizoen niet meer terug in de Formule 1. De bewindvoerder van het noodleidende raceteam hebben een veiling aangekondigd... waar onder meer de bolides van 2014 te koop worden aangeboden. De eerste veiling vindt plaats op 11 maart. Enkele dagen voor de openingsrace van het seizoen van de Grand Prix van Australië. Max Verstappen blijkt Belg. Max Verstappen keek vreemd op toen zijn naam zag staan... op de uitslagenlijst bij de testdagen in Gires de la Frontera. Achter de naam van de Nederlandse Formule 1-coureur... prijkte een Belgisch vlaggetje... Verstappen zag dat zijn vierde tijd op de testdag wel correct stond genoteerd. Mooie vlag achter mijn naam. Maar ik zou zweren dat ik een Nederlandse vlag op mijn auto en op mijn race overal had staan. Al dus de 17-jarige Max Verstappen. Ik weet bijna zeker dat hij patat gegeten had ja, daarvoor. denk denk nou dat moet wel onbelangrijk zijn. Ja, hebben we nog nieuws over de voetbalwedstrijd Coyote Eagles tegen Ajax? Ja, mijn, mijn app bevestigt inderdaad wat er op teletext staat... Uh, Ajax heeft gescoord in, uh, ja, in de ene laatste minuut, kan ik wel bijna zeggen. Uh, de stand is momenteel Go Ahead Eagles 1, Ajax 2. Kijk eens aan in de onderwedstrijd Willem 2 tegen Heracles Omelo. Daar staat een 3 tegen 0. Dit weekend beleefd door we het mee een 25 jaar. En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. En je hoort het ook wel een beetje terug aan de muziek hoor. Het is bijna muziek van 25 jaar geleden wat we heel veel draaien. Waaronder deze van de Timex Social Club. Je hoort de Rumors. Het is 7 minuten voor half 5 geworden. Zandvoort op zondag. De wedstrijden die om half 3 gestart zijn zijn inmiddels ten einde. Albert-Jan. Ja, met een, uh, ja, het vernein zat hem in de staart. Bij Go Ahead Eagles thuis tegen Ajax. Uiteindelijk uh, trok Ajax aan het langste eind 2 tegen 1. Oeh, narrow escape noemen we dat. Dan hebben we nog Willem II, ontving Thuis Heracles Almelo. Dat werd een uh, voetbal uh, goal vol gebeuren. Want Willem II won met 3 tegen 0. En zometeen de klapper van de dag. Om kwart voor vijf, FC Groningen ontmoet AZ. En uh, uiteraard houden we die wedstrijd in het laatste kwartiertje van dit programma ook zeker voor je in de gaten. Een heerlijke zondagmiddagplaats, hoor, de Katy Perry en Roar. Ja, en deze volgende plaat die mag er ook best wel wezen hoor. Ja, die hebben we gisteravond nog gehoord, hè? Tijdens de receptie van CFM bij Talassa. De Ruth bent Song Songdance van de Dobby Brothers. Hier is de Long Train Running. Het waren de Dobby Brothers met Long Train Running. Het is al vijf geworden. Tijd voor de dieren van de week. Dat zeg je heel juist, Rob. Inderdaad, we hebben er twee. En dat zijn konijntjes. Lieve kleine konijntjes. En dan hebben we het over Pebbles en Punky. En Pebbles en Punky zijn twee lieve jonge konijnenzusjes... die samen zijn opgegroeid in een gezin. Ze zijn zeer sociaal en met wat extra aandacht zeker ook wel knuffelbaar. Ze zijn heel erg op elkaar gesteld en zoeken dan ook samen een fijn thuis. Het liefst een lekker groot hok voor hen samen met de mogelijkheid om naar buiten te kunnen. Heeft u zo'n huis met een tuin waar deze schattige konijntjes de rest van hun leven mogen wonen? Kom dan snel eens langs met een zakje wortelen en maak kennis met deze Pebbles en Punky. En waar verblijven Pebbles en Punky op dit moment? Ze verblijven momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op de website dierenthuiskennemland.nl. En het dierenthuis is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur op de maandag, tot en met de zaterdag. Want ook Pebbles en Punky verdienen een thuis. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February de about 3 pm al 25 jaar ZFM in Zandvoort en jij bent erbij Nergens ons. Alweer een hele tijd geleden hoor, dat er 15 miljoen mensen waren hier in Nederland. Inmiddels een paar miljoen erbij. Door de lekkere Nederlandstalige muziek van Fluidsma en Fantijn. En 15 miljoen mensen. Nou, we gaan ons opmaken voor het mooie gedicht van de dag. Maar eerst nog wat, anders Nederlandstalig, van Guus Meeuwens. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 We're ZANG Deze speciaal voor Marja. Ja, ja, ja, ja, ja, jawel. De single van uh, Guus Meeuwers en Van Gant. Hoorde, het is een nacht. Nou ja, voor ons was het een avond hè, die we beleefd hebben gisteravond. Wat een avond, hè. Bij Talas de receptie van CFM. Iedereen dag voor jullie komst. Het was een zeer geslaagde avond. CFM, 25 jaar. is zo dadelijk het gedicht van de dag. Het gedicht van Adamol. Gisteravond uh, voorgedragen door de burgemeester... Speciaal voor c Zodra ik op het jou met datzelfde gedicht. Het was de single van James Menon en Michael McDonald's, Jorde Jamo Bidair. tijd voor het gedicht van de dag: Het gedicht van Ada Kok. Mol. Mol? Ada Mol. Ada Mol, sorry, zei Kok. Ja, ik zei Kok. Mol: <laughs> Vloedsporen. Indrukwekkend langs de vloedlijn. Sporen die u achterlaat. Verwijzend naar de weg die werd gebaand, plaatsen waar werd stilgestaan, volhardend tegen storm en zuif stuifzand in, voor de branding op het strand, waar de getijden ze fijn polijsten als teken van erkenning. Want zij beogen een hoger doel waarin de gemeenschap wordt betrokken door uw inzet en geestdrift, treden uw sporen voor het voetlicht en moedigen ons voortdurend aan op die bijzondere wijze door te gaan. Uw sporen gaan in zand voort. Het mooie gedicht van de dag, dankjewel Albert-Jan. Het gedicht van Ada Mol. Ja, nee, ja, die verspreking net he, is wel even leuk om uh, te vertellen. Telefoon staat meteen roodgloeiend, ja. weet je wel? Ja. Dus er uh, wordt toch geluisterd, dat is dan wel weer fijn. <laughs> dankjewel, het uh, gedicht van de dag hoorde je bij CFM Zandvoort op zondag. Gaan nog een paar platen draaien, tot aan het nieuws en weer van vijf uur... En eentje is, daarvan is van Michael Brown...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 En dat was de single van Alexander O'Neill. joh, hoorde What's Missing. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma, Albert Jan. Het is weer voorbij gevolgen. Ja, alsof ik het zelf kon zeggen. Ja, echt waar. Een gezellig weekend voor uh, CFM. En we zitten toch helemaal uh, in, ons, uh, in ons hoofd, hè? Dat speelt ja, maar door, dat uh, speelt maar door. Het zal nog vele malen herhaald en op tv komen. Dus we zijn er nog lang niet vanaf. Nee, zeker. We gaan nog wel even door met uh, CFM 25 jaar. Zou vrijdag de uitzending voor CFM TV al klaar zijn, denk je? Nou, die is druk bezig aan het knippen en aan het plakken. Wordt keihard werken, 25 uur samengevat in 2 uur tv. Dus, sterke roep. rol. Heel veel succes. Ja. Uh, veel plezier. En uh, wij zijn de volgende week weer. Ja, Vincent, leuk dat je er was. En als we een beetje mazzel hebben, dan zien we elkaar nog een keer terug. Zo, is het Vincent. Dankjewel. En uh, ja, wij gaan nog eventjes uh, nabespreken. Ja, want er ging weer zoveel fout. Dat bedoel ik. En volgende week zijn we er weer tussen 2 en 5. Met Zandvoort op zaterdag graag tot dan in een hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. Dag. Some doei doei. in